De politie heeft tijdens een zoektocht in een sloot in Amsterdam... een kalasjnikov en een doorgeladen pistool gevonden. Gistermiddag vond de politie daar ook al een kalasjnikov. De politie denkt dat de wapens zijn gebruikt bij de schietpartij... in de staatsliedenbuurt vorige week zaterdag. Daarbij werden twee mannen doodgeschoten. De drie wapens zijn naar het voor Nederlands Forensisch Instituut gestuurd... voor onderzoek. De zuidkust van Alaska is getroffen door een aardbeving... met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Voor zover bekend heeft de beving aan land geen schade veroorzaakt... Op de Canadese Westkust en de Amerikaanse Noordwestkust werd een tsunami waarschuwing uitgegeven, maar die is rond het middaguur Nederlandse tijd ingetrokken. Het aantal wanbetalers onder bedrijf is vorig jaar met 20% gestegen, meldt de Nederlands Vereniging van Incasso Ondernemingen. De NVI vindt het hoge aantal schokkend en spreekt van een domino-effect. Als het stenen bedrijf zijn rekeningen niet meer kan betalen, komt het andere bedrijf daardoor ook in de problemen. Graziano Pelle speelt ook de komende jaren voor Feyenoord. De Italiaanse spits heeft een contract getekend tot halverwege 2017. Dat heeft de Rotterdamse club vanochtend bevestigd. Feyenoord neemt de aanwallen over van Parma. Hij speelt op huurbasis al sinds begin dit seizoen in Rotterdam. Waar hij succesvol is. In 14 wedstrijden scoorde hij al 14 keer. Het weer bewolkt en hier en daar wat motregen door de noordwesten de meeste zon. Temperatuur rond 10 graden. Morgen weinig verandering.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 Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lekker lekker uit en zie een film! In Cirque Sanford zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In du Sansfort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus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 bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee terug op reis. In de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als eerste wens ik u alvast een heel gelukkig nieuwjaar. Wordt we dat even vergeten natuurlijk. Laten we er een mooi jaar van maken 2013. En natuurlijk weer iedere dinsdag tussen 11 en 12. Het programma Zandvoort uit Zandvoort. Mooie oud hollandse muziek en natuurlijk iedere zaterdag tussen 1 en 2... De herhaling daarvan. Als opening hoort u onze herkenningsmelodie van Louis Davids. Met Weet je nog wel oudje. Een opname uit 1928. De volgende zangeres die ik voor u klaar heb staan is Maria. Roepnaam Meri. Servesbe, B. Geboren in Leiden op 5 augustus 1919. En overleden in Hoorn op 23 oktober 1998. Was een Nederlandse zangeres. Ze werd bekend onder artiestenaam Zangeres zonder naam. Of kortweg De Zangeres. Waaronder zij decennia lang het Nederlandse volkslieden. Nee, het Nederlands levenslied moet ik zeggen, vertolkte. Tot haar grote successenboorden. Ach, vaderlief, toe, drinkt niet meer. Een opname uit 1959. De Blinde Soldaat, 1962. Mexico, 1969. En opnieuw uitgebracht in 1986. Het Soldaatje, de Vieraadsels, 1971. Mandoline in Nicosia, in 1972. Keetje Tippel, 1975. En het was aan de Costa del Sol, 1975. En in 82 had ze nog een hit met vragende kinderogen. En in, tot, in totaal nam ze 550 liedjes op. En ik heb haar de grote hit voor u klaarstaan. Uit 1959 hoort u zangeres zonder naam met Ach vaderlief. Ach vaderlief. is vader niet thuis, dat hij het weekloon verdriet, dan rent wat het kind door.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 is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 Van een Polonaise, dat werd een hele toer. Ze zongen net We gaan niet naar huis. en gingen door de vloer. Hey, hey, ja, dat was het Zoals er in geen jaren daarboven was geweest. Hey, hey, Ze zongen net We gaan niet naar huis. en gingen door de vloer.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 Mijn buurman heeft die avond een heleboel geleerd. Komt nu een Polonaise, weet hij het gaat verkeerd. Ze gaan nog niet naar huis toe, hij vindt het allemaal best. Maar gaat dan vast de vaste trap of omlaag en wacht daar op de rest. hoe raar dat Zoals er in geen jaren naar boven was geweest. hoe raar dat dan de, de boer. Ze zongen net, we gaan niet naar huis, we gingen door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 Ach, wat je hier stil. Langs de kant van de weg. U hoort de muziek van Boudewijn de Groot. Met een meisje van 16. En daarvoor het 1951 Eric Christiani. Met hiep hip hoera. Dat was een feest. En natuurlijk daarvoor de zangeres zonder naam met ach, vaderlief. C. hem Zandvoort. 2013, u luistert aan Zandvoort uit Zandvoort. Allereerste, ja, nou ja, eigenlijk is het tweede aflevering. Maar uh, de eerste aflevering ma maken we ervan van uh, 2013. De volgende band die ik voor u klaar heb staan... is een Amersfoorts duo genaamd de Butterflies. Bestond uit de broers Luc en Goder van Colum. Het was vooral bekend van uh, de hits Dixieland en Willem wordt wakker. De Butterflies braken in 1956 door. Het was in augustus met het nummer Dixieland... een cover van de Music Red Ramble van Louis Armstrong en is Hot Five. En Godot van Goyom. en Luc van Goljom zijn dan respectievelijk 12 en 17 jaar oud. Omdat uh, Godot een stuk kleiner was dan Luc... stond hij bij de optreders vaak op een kistje. En de naam Butterflies is voornamelijk gekozen... vermoedelijk gekozen omdat ze vaak een uh, vlinderstrikje droeg. Dixieland kwam destijds tot uh, de tweede plaats in de hitparade. En de singles daarna werden uitgebracht... Uh, wisten dat succes niet meer even evenaar. Het duurde tot zelfs uh, 1958... Tot de Butterflies weer een hit hadden en dat was het nummer Willem wordt wakker. Dat was uh, Wake Up Little Susie eerder dat jaar een grote hit was van de Everly Brothers. Ik draai voor u de Butterflies met Willem wordt wakker. Willem wordt wakker, Willem, Willem wordt wakker, Willem. Zo klonk het van nacht om uur, aan de andere kant van de muur.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 Ik hou het niet uit Willem wordt wakker, Willem Willem wordt wakker, Willem Maar Willem gaf geen draad De buurt werd er einde raad Men sprong uit vet en wel draad het door de hele straat Toen Willem wordt wakker het doel Willem wordt wakker. Van de hele vlamme kwamen stukken nee. in de klant. Willem werd beroemd, want nu zingt heel het land. Het doel wordt wakker. Het doel Willem wordt wakker.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 Hij had ruzie met moeder, toen is zij boos het huis uit gegaan. Maar hij weet dat ze houdt van haar kinderen en betreurt wat ze nu heeft gedaan. Vader, waar is moeder gebleven? Waar is moeder gegeven? Het is zo stil hier in huis.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 M'n bol hoed op, m'n ene oor. Zo slenter ik het leven door. Met een dubby hier en een daar daar. han ik m'n hier bij mekaar. Ik heb een bank in het plantsoen. Daar ga ik s'nachts de kie doen. Ik zie, ik zie, wat u niet ziet Veel zonneschijn, maar ook verdriet Want naast dit geld waar het omgaat Lijkt ook de humor vaak op straat Je bent de reuze stommeling als je dat zomaar liggen laat Je grootste vijand wordt je vriend in je lacht en niet zit vrienden je de wereld maar niet ziet Alsof je beter hebt verdiend Mijn vrijheid is Mijn kapitaal De blauwe lucht Betaalt mijn rente en dreigt mijn mij stond met een noord, Dan druk ik gauw mijn grote snor. Zwerft mee de wereld rond. Ze slager bij ons in de buurt. Die heeft zijn gierigheid besuurd. Mijn hond, het is een rare case. Want vraagt hij om een stukje vlees? En krijgt meneer dan niet in, zien? Dan breekt hij bij die slager in. Ga ik soms onverwachts is uit. En als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart. En kwispelt vrolijk met zijn start.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 Mooie oud-Hollandse muziek hoort u iedere week hier... op de dinsdagochtend tussen 11 en 12 in Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En nu hoort u hoort zojuist muziek van Doris... met mijn bold op mijn ene oor. Daarvoor Johnny Hoes met vader... waar is moeder gebleven? En ook hoort u de barfly met Willem wordt wakker. De volgende dame is geboren als Anna-Marie de Reuver. Wij kennen haar als Annie. Geboren in Rotterdam op 19 februari 1917. Een Nederlandse zangeres is een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50. Annie de Reuver erft haar voorliefde voor muziek van moederskant. Al tijdens haar schooltijd begint ze met twee jongens het muzikale trio The Rhythm Aces. En daarna zingt ze bij een amateur big band The Blue Blowers. Haar debuut bij de Ramblers vindt eind 1934 plaats. Is dan bijna 18 jaar oud. De Reuver doet auditie voor dirigente Theo Ude Maasman en wordt dan ook aangenomen. Al snel is het door in de rechtstreekse radio-uitzendingen van de Avro. En in 1935 treedt Reuver aan in three Studios in Den Haag... om plaatopnames te maken voor Decca met de ramblers en Amerikaanse tenor saxofonist Coleman Hawkins. Ze neemt drie nummers op. En dat waren Some of These Days... I Only Have Eyes for You and Hands Across the Table. En in uh, Leuke Wetenswaardigheid... in 1987 was hij inmiddels 70 jaar oud... produceerde ze nog de hit Kleine Jodeljongen voor Mankanelis... Dat was ook voor uh, Dureco waar ze meerdere opnames voor gemaakt heeft. Maar dit keer was ze freelancer. Ook daarna blijft ze nu, uh, zo nu en dan optreden. En uh, voornamelijk nostalgische programma's als de liedjes van toen en nu. En in 1994 krijgt Annie de Reuver een koninklijke onderscheiding. En de erasmus van de gemeente Rotterdam. En in 2005 deed ze op 88 jaar geleverd op in het uh, nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Ter gelegenheid van het uh, 60 jaar bevrijding. En ter gelegenheid van de 90ste verjaardag, dat was op 19 februari 2007, bescheen haar boek Onverbloemd. Deze biografie, geschreven door de Rotterdamse journalist Rijn Wolters, beschrijft haar leven en haar contacten met vele bekende Nederlanders. De Reuver neemt, dit boek geen blad, neemt in dit boek geen, geen blad voor de mond en rekent onder andere af met enkele exen en ook met de zangeres zonder naam. Tijdens een feestelijke middag in het Oude Luxertheater in Rotterdam ontving de Reuver het eerste exemplaar uit handen van de Vriend Bas van Toren, die kennen we natuurlijk van Bassie en Adrian. En in 2012 is haar 95 e verjaardag uitgebreid gevierd... met een muzikaal feest in een larenkamp in Rotterdam. CfM Zandvoort, ik heb voor u klaarstaan het lied van de Pyrament. Hier is Annie de Reuver op CfM Zandvoort. Het Pyrament speelt heel de dag zijn liedje... van lief en leven. Op plein en straat en vrouw En hoor, door het melodieën melodietje. In ieder hart wat zonneschijn gebracht. Zing je lied van liefde en van leven.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 Verlangen, luisteren. Zwengel. Eerst links, dan rechts, terwijl het orgel haalt En schokkend slaat een blond gelokte engel op het pirament met houten arm de maat. Want kan zonder vieren, Toen ik jou voor eerst ontmoette en jij me uit de hoogte grootte, werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang.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 dat is een ledikantje klein, maar het moet beslist uitschuiver zijn Tot 1 meter 98 1 meter 98 1 meter 98 1 meter 98, 1 meter 98.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 Tevreden, daar in dat kleine café aan de haven. Daar belt je geld of je bent niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd.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 Zijn de mensen gelijk en tevreden? Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld. Lijnencafé Café aan de Haven, een van zijn allergrootste hits. En die plaat doet het ook nog steeds goed bij de karaoke zien. Daarvoor horen u de spelbrekers met 1,98 meter lang. En ook natuurlijk die mooie plaat van Annie de Reuven... met het lied van de Pyramid. CFM Zandvoort, zometeen onderweg Joop Doderen... met het heerlijke nummer van de serie Zwiebertje. Ook nog Rita Corita, maar eerst hier het Lydie Trio. Een Nederlands muzikaal trio dat muziek speelde. Het kende een wisselende samenstelling en het begon in 1947... En eindigde midden jaren 70. De bekendste leden waren Ger Vaber. Later was hij getrouwd met Connie van der Bos. John Maureen. Robert Long. Tony Dijkman. Ad Veen en Bert Bibas. En de grote hits van hun waren Beestjes. Palen, Ik ben de kluts kwijt. Ajax, Ajax, Ajax is zo en Aya de Caballero. promotieplaatje voor het uh, sigarettenmerken... wat we niet mogen noemen, want dan maken we weer reclame. Ik heb voor u uitgekozen, helemaal door dolle. U hoort het Liddy Trio hier in Zandvoort, uit Zandvoort... op ZFM Zandvoort. Zij was van Tennessee... Wij maken kennis bij een kennisie... Zij had meteen mijn volle sympathie... Ik was helemaal door dolle. Ze zijn nu no, mijn mannel. Ik dacht wel wel die nel, die is het wel. Wij dronken later samen in borrel. Ik was helemaal door dollen. De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken. En als het kon, zou ik haar een miljoen schenken. Zij was charmant en lief.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 Maak me zwaar, kom ik er op visite, nou daar staat het daar toch klaar. Dat is een schiepertje, daar is een schiepertje, onze schieper met zijn uitstekers noemt. Dat is een schiepertje, daar is een schiepertje, onze schieper die steeds malle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi.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 Koffie, koffie, jongens, wie Nee, jij. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daar van over. Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij nooit op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daar van over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 Ze riepen, he ja! En toen moesten ik wel opnieuw weer koffie maken. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een kop? Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daar van, Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mijn nu op de koffie.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 Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op. Dat was muziek van Rita Corita. Met koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Daar ga ik zo meteen ook van genieten. Daarvoor hoorde u Joop Doderen met zwiebertje En daarvoor het Liddy Trio met Helemaal Door Dolle. TFM Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... Het zit er weer op voor vandaag. Uiteraard iedere zaterdag kunt u de programma nogmaals uh, beluisteren. In de herhaling tussen 1 en 2 op CFM Zandvoort. En ik ben er aanstaande maandag weer. Nee, wat zeg ik? Aanstaande dinsdag. Tussen 11 en 12 in de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik ja, heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Onder andere nogmaals een nummer van Eric Christiani. en het leuke nummer Greetje uit de polder. Maar eerst u een geschenk. Waar ze volgens mij in Groningen en Brabant met auto nieuw gelukkig zijn gemaakt. De 100.000. Nou, hun hebben meer verdiend geloof ik. Of gewonnen eigenlijk. Maar het is toch een mooi geschenk. Truus Koopmans en Dick Van Door met de 100.000. Die we allemaal graag zouden willen winnen denk ik. CFM Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne dag. Nog een fijne week. En misschien tot morgen. Nee, tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend wil, krijg ik aan iedere vinger een diamant erin, een mondjas op je schouders en parels aan je broer Maar als ze weer er niet, is een niet, is er niet is, maar als ze weer niet, is dan gaat het eerst niet doen, je nu Jantje of Piet, heet Spinazie of Piet, heet Of je je zomer of chic kleed, iedereen speelt op de rij. Voordat het trekken plaats, vind je het moe, in de buurt. Want als ze vraag, kijk ik, goed waar de vrolijk uit Als ik de honderdduizend, de honderdduizend wil Krijg ik aan iedere vinger een diamanten ring Een bandje op je schouders, en paras aan je oog. Maar als het weer een niet is er niet is er niet is Maar als ze weer een niet is dan gaat het feest niet doen Als je een lot hebt genomen dan lig je te dromen zo het geluk bij mij komen stel je zoiets nog eens voor. Je Moeder kijkt in die weken haar man steeds vriendelijk aan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 Je er steeds maar weer naast zit en flink op de staat ieder Iedere man waarin dit zit, die speelt nog altijd weer mee Want om een kans te wagen, dat zit ons eenmaal in bloed. En is het elke keer weer opgewerkt en moed. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win Kijk had aan iedere vinger een diamant erin Een bontjes op je spouders en parels aan je oor is en niet, is en niet, is maar als er weer en niet is dan gaat de niet door. La la la la la la, la la la la la la, la la la je zoon, en aan je ogen, maar als er weer en niet is en niet is en niet is maar als er weer en niet is dan gaat de liefde door.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 De polder zegt me nu in schoon Als het koor is, wat je dan een vrouw Wie ik nog een jungske was van de jor of zus Drong ik heel van alles aan en leed ik niks met rust zo dicht aan het trummelke en pakte de een keukske. Dat zacht de zachte man doet de geneet. Ik zet dich in het heukske. Al het grote woord is was voor wie. Toen hou ik her wie iedereen een meidje aan mijn zie Een knap gezichtje, een aardig kindje met onder kop koppen duikje Ik sprook dan met dat meidje af op een of van een Tra la la la la On, ik was vol moed. Je noemt me afscheid in de gang, ik weet het nog zo goed. Op eens verschinde schon papa, jonpapa, de zag toen met de vuilskje. Wat moet dat met mijn dochter nu, door in dat duister huilskje? Tralalalala. Stendig eens bij Petrus, kom maar klop al aan de deur. Daar zet er jong, kom doe maar in, de dus steester heel groot vuur. Doe heb's toch nemus kot gedaan, er steekt niks in mi beuksje, Daar vroeg ik Petrus, zet mij maar met een engelke in een heuksje.